En de botte die wordt wel eens gehanteerd door commissaris Van In. Hier is de 28e aflevering van Op Glad IJs. Uh, commissaris, maar nieuws van Vanille. Je is een uur geleden naar een huis op de Kruisvest gegaan. Je bent er ongeveer een kwartiertje binnen geweest en je is daar dan gelijk aan de deuren gezet.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 Dat klinkt zeer preuts, ja. Seks ja. en geld gaan heel goed samen, hè. Dus van alle tijden, ik heb daar nooit moeite mee gehad. Goed, meneer Moon. Maar als je wist dat Frank Geldof en zijn gezin vermoord zijn... Mm -hmm. dat Cindy Carlier vermoord is... en als je bovendien wist dat Mario van Hille die moorden bij Geldof misschien op zijn geweten heeft... waarom heb je dan geen contact met ons gezocht? Ja, ja. Het is een netelige zaak, weet het ja. Ik heb geen minuut geloofd dat Mario dat echt gedaan kon hebben,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 Eh, evolueerde van kwaad naar erger. Is van hele ontslagen regels zijn alcoholisme? Ja en nee. Hoezo? Ja, ik vrees dat er nog een andere reden was, commissaris. Ja? Mario had iets met Marlies Pauw. Marlies Ma Pauw. Maar Frank Geldof wou ook iets met Marlies Pauw. En ik vrees dat, ja, dat Frank simpelweg geen concurrentie wou.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 Oké, okay, achteruit. Ik ga dat venster inslaan. Pieter, dan zou je niet liever vragen... Naar... Oh, te laat. Ja, Miljard! Dat is ook slim, he, van u, commissaris. Had oh, toch iets gezegd? Mijn wonderen een slotenmaker mee, zwaar? Ja. En pas heb, hij zit van hele in een tapieplein aan het vullen, man. Nee. Enfin, nog vuller aan het man. Pieter, de vogel is gaan vliegen, hè? De deur naar de koers staat open en er staat een trapladdertje tegen de muur. Ik ga gewoon boven kijken. Dat was te denken. Maar staat hier nu zo stom te kijken, slimmeke? O. Dat is uw schuld, hè? Gij waart verantwoordelijk voor de bewaking hier. op commissaris. Viers en Bilkijn zijn, zijn geen moment weg. Viers en Bilkijn? Heb je die twee kwiepussen hier alleen achtergelaten? Die moeten godverdomme zelf constant in het oog worden gehouden. Zeg, konden wij weten dat Vanille langs achtergingen ontsnapt? Dat gebeurt alleen maar in de cinema. Pieter, ja, niet, ja. een nieuw slachtoffer, hè? Els, een vrouw.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 Ja, en dan? Hm. Maar hier bij PC Busters zit u al bijna drie jaar. Wat heeft PC Busters dat andere bedrijven niet hebben, mevrouw Pauw? Hm. Good question, commissaris.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 Dat zou ik nu eens graag van u willen vernemen, commissaris. Laat commissaris Van In nu maar zijn deel van het werk opknappen.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 Daar zal hij niet ver mee springen. Oh, pas heb commissaris? Voor die ah, prins is... vlieg je tegenwoordig vijf keer zet en op Venetië. Ja, en ik kan het weten, nee. He, onze Sven heeft verleden weken met Chalier. Ja, ja, ja, ja, het is al goed. Maar dus voor de rest geen spoor van hem. Ah, negatief, commissaris. Pieter, die duikploeg is geregeld, hè? Duikploeg? Ja, ah, ja, voor dat pistool van Van Hille. Ze beginnen ah, ja. morgenmiddag de Damse vaart af te zoeken. Ja, ja, ja, prima. Uh, Bruinho, hmm? hebt u nog iets gevonden over die George de Keuster? Ah, ja, klok. Wacht, moment. Kijk, uitgeprint, hè? Uh, hier. Voilà. Bijna hier. Kijk, uh, George de Kuster, geboren in Ingelmünster op 4 mei 1957. Huidig adres, Achille van Akkerplein 9, Sint Michiels. In 1979, twee man effectief voor slagen en verwondingen. Een jaar later nog eens drie man voor hetzelfde. In 1982, zes man voor inbraak. In 85... Ja, ja, ja, het is goed, het is goed. Ik uh, ja, maar... heb daar zelfs een foto. Oh, ja, Laten zien. Ja, het is dezelfde. Dat is dus die chauffeur van de Beulen. Ja. Zijn haar is nu wat dunner, maar zijn paardenstaart is nog even lang.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 Het wordt tijd dat je mij eens berieft, Pieter, want ik kan niet meer volgen. Ja, ik zal het simpel houden. Mm -hmm. Volgens mij zitten Marlies Pauw, Mario van Helle, Urbain de Beulen... Jozef van Poeken en Georges de Keuster in een combin, ...waar ook Frank Geldof en Cindy Carlier deel van uitgemaakt hebben. Je vergeet, Kietmoen. Ik dacht dat je niet kon volgen. Je hebt je ongeveer iedereen opgezomd waar we ons mee bezighouden. Op, Kietmoen. Nou. Je ja, hebt mijn zwakke plek gevonden, ja. Want in feite weet ik er nog niks...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 Oh, Oké, okay, ik geef hem door. Eh, het is voor jou, André. Hé? Eh? Blankenbergen. Ah. Ja, hallo? Sterkt. Oh, maar dat is ongelooflijk. En wanneer is de ketter nog? Ja, nee, ja, nee, nee, nee. Ik heb direct deur zeg. Merci, hè. Eh? Inspecteur, roei nieuws. George de Keuster en nacht gezien. In een winkel tegenover syndicalier, uw appartementsgebouw. S'nachts, in een winkel. Van een nachtwinkel.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 Dat betekent dat jij uw onderzoek moet stopzetten, Pieter, en wel nu onmiddellijk. Al was het maar voor uw eigen veiligheid. Ja, Guido, dat heb je heel goed gehoord. We moeten ermee stoppen van Sanders, want hij wil niet dat wij risico's lopen. Hij denkt dat Echelon ons uit de weg zou durven ruimen? Er staan zeer grote belangen op het spel, hè... Nou ja, Guido. Europol en de staatsveiligheid zijn bezorgd om ons. Geef toe, dat geeft een goed gevoel, hè? Wat heeft Martin Sales nog gezegd toen kolonel Sanders weg was? Niks, Guido. maar dan was plots nergens meer te vinden. En ik weet heel goed waarom. Er is een minister bij je betrokken, hè? Oh, jij denkt dat we weer te maken hebben met een operatie doofpot? Ik denk dat niet. Dat is zo. En Salis is geslepen genoeg om haar nek niet te ver uit te steken. En zeker nu niet nu de magistratuur constant op de vingers wordt gekeken. Je bedoelt dat ze gauw verdwenen is... omdat ze jou niet zomaar kan verbieden om voor te werken. Ja, we leven tot nader order in een parlementaire democratie, hè. Er is nog altijd zoiets als scheiding der machten. Het volstaat dat we een paar dingen lekken naar de pers... of naar een politieker van de oppositie en een rollenkop. Ah, Pieter, oké, okay, maar dat betekent daarom nog niet... dat Sanders jou iets op de mouw gespeld heeft, hè. Je bent al dagen aan het piekeren over de koelbloedigheid... waarmee de moorden gebeuren. Ja, ja, op die van Jelle geld of na... En de moord op Cindy Carlier, die past ook niet echt in het plaatje. Hoezo? Guido, zeker die twee moorden waren veel te omslachtig van opzet. Waarom is Jelle met een hamer doodgeslagen? Waarom is Cindy Carlier met een kapmes afgeslacht? Om op het laatste te antwoorden, dat lijkt me nogal evident. Om de schuld bij Jozef van Poeken te leggen. Ja, <laughs> en met welk motief? Echelon, dat supergesofisticeerd spionagenetwerk. Dat heeft gedacht, wij gaan die van één en Versavelis lekker op een dwaalspoor zetten. Dan hadden ze wel wat meer research mogen doen, hè? Heb je aan kolonel Sanders verteld dat u bij de Beulieu die Congolese brief uit 59 getoond heeft? Ja, spijtig genoeg wel. hè? Hij is daar niet op ingegaan, Guido. Hij heeft alleen maar eens gekrinnikt. Nee, nee, geloof me, hier is iets anders aan de hand. Sanders heeft me alleen maar verteld wat hij zelf kwijt wou. Niet dat ik iets anders verwacht had. Van Zodra ik hem zag verschijnen, hè, wist ik al hoe laat het was. Het is een haakjes. Hoe ben je op het idee gekomen om Jos de Keuster zijn verleden te laten nagaan? Dat was een pure gok. Ik ga ervan uit dat Jelle Geldof de moordenaar heeft kunnen raken met die klauwhamer. En de Keuster heeft een verband rond zijn arm. Dus jij denkt dat de Keuster Jelle vermoord heeft? En sindicalier dus ook, want hij is gezien vlak bij haar woning. Dat zullen we horen van zodra we hem kunnen ondervragen. Hij wordt toch naar hier gehaald, hè? Nou, dat zal ik nu meteen regelen. Maar dat betekent dus dat we gewoon verder doen. Tuurlijk. Officieel weet ik van niks, hè? En buiten Van Hille- en de Keuster zit ik met een handvol verdachten... ...die netjes die netjes thuis zitten te wachten tot we hen opnieuw komen lastigvallen. En dat is precies wat we nu gaan doen. Kom, we zullen beginnen met die meneer zeg maar. Wie van u is commissaris Van In? Ik eis dat hij mij onmiddellijk te woord staat. Ik heb de bewijzen hier bij me, hè. Maar dan komt hij iets verloren. Jawel. Ik ben commissaris Van In. En u bent? Mia Nering. Voilà, commissaris, hier... Mijn man en ik hebben gisteren de hele dag foto's gemaakt van al de foutparkeerders in onze straat. En je kunt de nummerplaten duidelijk zien, hè. Ik eis dat ze daar nu eindelijk eens tegen optreedt, want anders stap ik recht van hier naar de burgemeester. Naar de pers als naar de tv. Geef is de commissaris, kan ik dat wel afhandelen, mijn madame. Laat mij die ene nog eens zien. Welke, dit Ah, Ja, wat verdomme, hè. Wat, Mevrouw, waar woont u ergens? Pieter, wat is het? Ik heb dat hier al vijf keer verteld. Ik woon in de Pois de Vijnstraat. Zeg, ik ben dat hier beu. Hè? Het is Udo. Ja, iemand die kent, inspecteur? In de Pois de Vijnstraat. Verdomme, Guido. Marlies Pauw woont daar ook. En? Je zegt zo weinig? Ja, ik kan het niet geloven, Pieter. Dat moet toeval zijn. De brug is niet zo groot, hè? Ja, dat zullen we rap weten. Hij logeert dus in Hotel Die Zwanen. Ja, ja dat is aan de groene rij. Ja, dan weet ja. ik ook wel waar Die zwane is. Ik zou alleen eens willen horen van u waarom u nu zo nerveus bent. Is er iets dat ik moet weten? Ja, wacht hè? nu nog wat af. Oké, okay, het is niet omdat Udo toevallig op een van die foto's staat... ...dat we meteen conclusies moeten trekken. Oh, nee, nee. Vooral niet omdat hij in de buurt van Marlies Pauw haar huis staat. Kom aan, Guido. Zeg wat je te zeggen hebt. Pieter Udo is dol op wandelen. Hij is dol op architectuur. En als je goed naar die foto kijkt... dan zie je toch dat hij gewoon een gevel staat te bewonderen. Geloof me, het is een, een doodgewone toerist... zoals er in Brugge duizenden rondlopen. Ja, ja. Maar dan wel een toerist die bijzonder veel interesse had... voor een bepaalde politieman genaamd Guido Versabel, hè? En kom, geef het nu maar toe. Hij had waarschijnlijk ook opvallend veel interesse voor uw werk, hè? Of niet? Ja. Ja, Pieter... Heel te veel. Mm, Udo Gerhard. Ja, Udo Gerhard. En u bent zeker dat hij op kamer 7 zat? Ja, ja, ik ben hem hier een keer of twee komen bezoeken. En hij moet hier eergisteren nog geweest zijn. Een stevig gebouwde blonde jongeman. Je moet hem toch gezien hebben. Zoveel gasten zitten er hier toch niet hè? Ja, sorry, maar ik ben net terug uit verlof, hè. Ehm, um, nee, spijt me, geen Udo Gerhard en zoals ik al zei, kamer 7 is eergisteren vrijgekomen, daar zit nu een koppel uit Ierland in. Ja goed, maar aan wie was die kamer dan tot eergisteren verhuurd en voor hoe lang? Kom aan zeg, dat kun je daar toch gewoon aflezen? Ehm, uh, momentje, momentje. Kamer 7 is gedurende drie weken gehuurd door het bedrijf Security in Motion en de factuur is verzonden naar de kruisvest nummer 6. U gaat nu naar huis? Goed, en u wacht daar op ons? Nee, we hebben u gewoon nog wat vragen te stellen. Tot binnen vijf minuten, ja. Pieter, de buren hebben hem gisteren zien thuiskomen... ...maar een kwartier later was hij alweer weg, met de reistas. Als ze zeggen dat dat niet zo op normaal is... ...Heet Moon maakt regelmatig zakentrips. Ze zullen me meteen verwittigen als hij terug opdacht. Ja, dat gelooft u nu toch zelf niet zeker? Die zijn we ook kwijt. Neem dat maar van me aan. Verdomme, hè. Hoe konden we zo stom zijn? Het is allemaal mijn schuld, hè. We uh, moeten nu niet onnozel. hè. Stap maar in. Waar gaan we naartoe? Recht naar Marlies Pauw, natuurlijk. Naar waar anders. Ik heb maar juist aan de lijn gehad. Zal bij haar thuis op ons wachten. Ja, wat is het, Bruinhoge? Naar waar? Weet je wat, jong? Dat kan mij voorlopig weinig schelen. Een internationaal aanhoudingsbevel. Als je dat geregeld krijgt, heb je mijn zegen, Ja. Ja, ja, doe maar wat je wilt. Voilà, nog een vogel die gaan vliegen is. George de Keuster is met minister De Beulen voor een week naar Straatsburg. Maar we weten waar hij zit, dat is toch wel iets. Als hij daar zit, hè Guido, als. Kom, maak dat we naar Marlies Pauw zijn. Ik ben heel benieuwd om te horen waarom zij niet verdwenen is. Ja.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 Wat als ze echt voor Echelon werkt... ...en dat Europol of de staatsveiligheid daar voorlopig in de gaten aan het houden zijn? Ja, straks gaat ge me ook nog vertellen dat er Udo een geheim wapen van Europol was. Doe ja, doen het niet, flauw, Pieter. Ik probeer gewoon constructief mee te denken. Dat ja, is heel goed van u, Guido. En ik apprecieer dat ten zeerste. Maak je maar niet ongerust. Maar ik blijf erbij. We hebben met iets anders te maken. Laat eens... Bijna kwart na elf. Oké, okay, koers naar Lestamine. We zullen daar nog wat verder speculeren...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 Johan is in de kelder bezig. Hij heeft mij aan het werk gezet. Hm. Uh, een duvel, een pilsje met een citroen genever, en een uh. spa-bruis voor mezelf. Zeg, waar is de kraag van die duvel naartoe, Guido? Inspector, een beetje weinig genever, niet? Een procentje hier in café, zeker? Sorry, dokter, ik heb mijn hm. best gedaan. Dank yes. Ja, ja, is klaar. Uw spa-bruis is perfect ingeschenkt, niet? Ingeschonken, doe Toe. Mm. Ja. Vertel ons uh. nu maar eens... U bangelijk nieuws. Niet uh, bangelijk, belangrijk. Ja. Ik heb daar straks een klein experiment gedaan in onze autopsielokaal. in verband met de moord op Jelle Geldof. Ja, dat moet ook lukken. Want daar wil ik het ook eens met u over hebben. Ja, sorry, uh, vertel verder. Ja, ik heb zitten denken en denken. Die hammer, hè? Die klauwhamer. Daar is dat wel het moordwaffen? Weet je...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 Heeft hij al teruggebeld? Nee, nee, commissaris, gezet nog op tijd. Nee, heb je hem aan de lijn gehad? Ah ja, ik was een keer toevallig, hè. Je klonk vrij opgejaagd. Je tierde tegen mij dat ik u direct moest gaan halen. Ik kreeg een kwartier en geen minuten meer. En je hebt de verbindingen direct verbroken voordat ik hem uw geen zin kostte. Enig idee van waar hij gebeld heeft. Om het moest horen, nee, is dat hij vol? Klonk hij dronken? Nee, niet dat niet, maar wel serieus over zijn toeren, hè? Wat doen we als hij terugbelt, Pieter? Ga maar het lijntje houden zodat we kunnen traceren waar hij zit? Laat me eerst maar eens horen wat hij te vertellen heeft. Want volgens mij wil hij niks liever dan bekennen. Wat? Dat hij Frank Geldof vermoordde, dat deed hij toch al bekend? Ja, maar we hebben hem nu willen geloven, he, met alle gevolgen van die, ja. Guido, was dat een steek onder water, ja? Sorry, Pieter, dat was niet de bedoeling. Ik ben een beetje nerveus. Ja, het he. is u vergeven. Ik ook. Vooral omdat ik er nu van overtuigd ben... dat hij toch het hele gezin Geldof heeft uitgemoord. Oeh, zelfs de kleine Jelle? Ja, zelfs kleine Jelle. Dus nu ga je ons nog vertellen dat hij ook syndicalier vermoord heeft. Ik dacht, dat soort de kusten dat voor ons u gedaan had. Mario van Helle heeft die moord niet gedaan, daar ben ik al zeker van. O oh, ja? Ja, Guido, weet Waarom? Omdat een oude wet in ons vak stelt dat er altijd een duidelijk motief moet zijn. Uh, pas maar op. Servus komt dit Dat die Van een een is. En dat soort vent, nee, Dat hij geen motief nodig heeft. Dat is niet zo. altijd waar, hè? Mario Van Hille is geen psychopaat. Hij is een alcoholieker. Die zwaar over zijn toren is, ja? Maar dat buiten beschouwing gelaten. Hij had een duidelijk motief: wraak. De vraag is alleen nog, waarom is die wraak zo uit de hand gelopen? Rap, commissar. Nee, niet opnemen. Laat mij dat maar doen. Met commissaris van in. Uh, Mario. Mario, luister nu eens naar mij. Oké, okay, oké, okay, het is goed. Ja, zeg maar wat je te zeggen hebt. Ik zal u niet meer onderbreken. En waar moet ik dan afslagen? Hey, ik beloof het u. Ja, ja, ik zweer het u. Op het hoofd van mijn kinderen. Oké, okay, ik vertrek nu direct. Bruinogen, Ogen, ja? moet uw auto hebben. Kom, rap, sleutels. Oh, nu, nee, commissaris, al wat hij wil, maar dan niet, hè? Bruin Over mijn doetlink, commissaris, excuseer. Wacht, Pieter wacht, loop niet zo hard van stapel. Wat heeft hij gezegd? Dat mag ik u niet vertellen. Ik heb gezworen dat ik met zijn voorwaarden akkoord ga, want anders maakt hij zich van kant. Ik mag geen gsm meenemen, ik moet alleen gaan. En ik mag geen politiewagen gebruiken. Pieter, willen of niet, ik ga op een afstand volgen. Dat risico mag je niet nemen. Niks van Guido, Bruin Sleutels, commissaris, hebt al tien jaar niet meer gereden En als ik dat gereden weet moet dat afgelopen zijn. Ja, dan, dan zal ik wel rijden. Niet, en mijn auto, ik, Harry. Jongens, ik ga alleen. En daarmee uit. Shit, hè, Bruno. Kunt u nog geen auto met een gemakkelijke versnellingsbak kopen? Allee, van naar toe. Kom komt tevoorschijn, jongen. Zit hij nu in die caravan of zit hij daar nu niet? Brandt er licht? en koud dat het hier is. Vanin. in! Ja, Mario, ik ben het. Is zo lukken! Toch gaat me die lichten niet. Oké, okay, oké, okay, geen paniek. Ja, kom maar hier, mijn naam boven je hoofd. Zit hier rustig, Mario? Is dat hier een buitenverblijf? Ja, toch? Hij he, is yes hem mee? Nee, nee, je moet mijn zakken controleren. Oh, jij zei gewapend. Dat hebt je mij niet verteld. Toch, is... al ja, zeggen. Ja, ja, ja, maar je reikt nog feest. Ja, maar laat dat pistool nu zakken, alsjeblieft. Kijk, ik ben ongewapend. Ja. Het is goed, het is goed. Ja, maar laat ons eerst eens iets drinken. Huh? Oei, alles is op. Hè? Wat zeg nu toch op voor te bestellen? Was er iemand met hij naartoe gereed? Nee. Was er iemand achter u, André? Nee, ik ben helemaal alleen gekomen... ...gelijk ik u beloofd had, Mario. Ik heb woord gehouden. Nu is dat nu. Wat heb je mij te vertellen? Ik heb Frank held of vermoord. Oké, okay, goed, maar dat heb je mij al verteld. Ja, maar je wilde me niet geloven, stomme flit. In godsnaam, niet met dat pistool. Hij heeft zetten. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Je hebt dus held of vermoord. Wat is het? Verwacht je nog iemand? Je zit toch zeker dat er je niemand gevolgd is? Hè? Ik zweer het u, we zitten hier helemaal alleen. Kalmeer u. En laat ons nu eens van man tot man met ja, elkaar praten. Kalmeer, kalmeer. Ik wil nu garantie dat ik een eerlijk proces krijg. Mario, waarom zou ik... zie nog niet eerlijk... het gesproken. En ontvriekomen wil ik haalt en een nieuwe identiteit. En het is te nemen of te lopen. Allee, pop af. Gewerkt op mijn zenuwen. Kom maar bij mij, Bobje. Kom, kom. Meneer, is dus de held gaan uithangen? En natuurlijk is Martin Salis daar niet van op de hoogte, nee. hè? Ofwel? Ja. Martin Sales. Ja, dat is een heel verhaal. Hè. Heeft Pieter jou nog niet verteld wat er allemaal aan de gang is? Heeft hij gezegd dat je mij moest komen verwittigen? Of was dat uw eigen initiatief? Ja, hij moest vertrekken Anne. Hij had andere dingen aan zijn ogen. Oh, ja, meneer zou waarschijnlijk in paniek geweest zijn omdat hij zelf moest rijden. Bruinhoge heeft hem toch nog een spoedcursus kunnen geven, hopelijk. Dat heeft hij inderdaad geprobeerd, ja. En nu maar duimen dat meneer na afloop niet op café gaat zitten... en daarna weer achter het stuur kruipt. Hoe is het nog met Frank, Guido? met Frank? Ja, ik heb gehoord dat je het eens hebt. Anne, sorry, maar... Wat is er aan de hand? Waarom doe je zo onaangenaam? Wat doe ik onaangenaam? Ja, neem het mij niet kwalijk. Ik was me daar echt niet van bewust. Maar ja, wat ja, wil je? Even. Als je altijd een en al begrip voor meneer moet zijn. Altijd naar meneer zijn pijpen moet dansen. En als meneer alleen maar oog en oor neemt voor zijn eigen probleempjes... en nooit voor die van iemand anders. Hanne, dan... wat scheelt er? Ik ik kan het niet meer aan, Guido. Ik kan het niet meer aan. Ik denk erover om Pieter te verlaten. Voilà, nu weet je het. Dat kan ik niet zomaar toezeggen, Mario. Dat moet je toch begrijpen? Shit. Daarvoor moet je contact opnemen met de procureur. Nee, en ik ga u niks bij maken. Je hebt al uit jezelf bekend dat je moord begaan hebt. De procureur ja. zal geen enkele reden zien... om je een speciale behandeling te geven. Oh, nee, jongen, dat is hopeloos. Ja, tenzij... Zwicht, zwicht op de Tenzij vijf. je hem iets meer te bieden hebt natuurlijk. Want in dat geval... Zwicht, zijn, ik zwicht ik schiet, je neer. Daarbij, Mario. Als je bij Toppen. die voorwaarden blijft... dan zult u mij moeten laten spelen. gaan. Want ik heb geen spelen. GSM bij. Dus ik kan de procureur niet bellen... Nee. En He? is het dat wat je wil? Mij weer ja. wegsturen? Ik heb zo de indruk van niet. Je hebt erom gevraagd. Klootzak. <slacht>